12 Maagden een serie hoorspel in zes delen door Stuart Ferrer. Vertaling Tom van Beek Spelleiding Kommer Klein. Eerste deel de dode cirkel. De Stator, De Rizor, De stator. Komt nader gij op deze plaats. Komt nader gij op deze tijd. Als schijn wordt werkelijkheid en werkelijkheid schijn. Komt alle nader, minnaars van bespotting en bedrog. Komt nader gij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 u voor dit werk heeft uitverkoren. Laat dit zo zijn. He? He, nee. nee, dankjewel. Maar, maar snap jij nou wat ik zeggen wil? Natuurlijk wil. Maar maak je niet een beetje van een mug een olifant. Hoezo? Die jongens van -towers, die komen hier regelmatig. Nou, nou, nou, zo, zo vaak. Nou, ook weer niet. Nee, natuurlijk niet. Ze hebben hun eigen kantine. Het is tenslotte half en half een militaire aangelegenheid. Hm? Maar toch geloof ik dat ik ze van jullie allemaal het meeste meemaak. Oh ja? Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat het aardige mensen zijn. Je kan mij niet wijsmaken dat je bezig zijn met een bacteriologische oorlogsvoering of dodelijke stralen ja, ja, of zo. Ja, ja, maar dat heb ik ook niet gezegd. Gezegd niet, nee. Maar je suggereert het wel. Aan iedereen die het maar oren wil. Ik heb alleen gezegd dat we daar recht op hebben te weten wat er zo vlak in onze buurt Bokko, gestoofd wordt. Ze hebben hun eigen kantine, zeg je, hè? Ooit geweest? Nee, Of maar... iemand anders soms. De enige als die daar de wacht passeerden zijn hoge pieten of militairen. En over olifanten gesproken. Wat moeten ze daar in godsnaam met een olifant? Oh, dat ja, weet ik veel. ga vragen of ze er wel een vergunning voor hebben. Oh, dat, dat is niks om te lachen, Joe. Hoeveel dieren zijn er dit jaar al niet naar Bolitoers gebracht? En zie jij er ooit een van terug? Waarom dieren? Oh, nog vivisexie ook, ja, hè? Ja, er zijn mensen hier in het dorp die zich dat afvragen, ja. Maar wat ze daar ook uitspoken, wij hebben recht te weten wat het is... Vrachtwagens vol van de gekste instrumenten. Eigen stroomvoorziening. En ik weet niet hoeveel antennes in alle richtingen. Ooit gehoord van radar. Ja. Gekke radar met een privé dierentuin. En als jij daar dan niet warm of koud van wordt, Joe... vertel me dan eens, wie heeft dokter McKinnon vermoord? Hm? S'avonds staat hij hier aan de bar, springlevend. En de volgende dag is hij morsdood. Gestorven in zijn slaap, zeggen ze. Ja. Maar waaraan... Zeggen ze er niet bij? Nee, vanzelf niet. Nog een klein beetje, George. Komt-ie. Ja, voor mij is die goed zo. Voor jou, Margaret? Mhm. Mm Beter. Maar de golf is nog niet helemaal stabiel. Wacht even. En zo? Prachtig. Zullen we de buurt eens afzoeken? Oké. Okay. Buis B aan. Buis C aan. Buizen A en D aan. Nou, daar gaat hij. Hé, hey, dat is interessant. Hmm? Op ongeveer 120 graden, 200 meter. Eh, uh, stoppen, Miss Harry. Elevatie 2.1... De oude Treffers zit weer op de hoge weide. Klopt dat, George? Kan haast niet anders zijn dan Vee. Een kudde, anders zou ik nooit zo'n signaal hebben. Wat zeg jij ervan? Mm -hmm. Een uh, stuk of twaalf, zo te zien. En een mens. Uh, kijk, op 120-208. Mm -hmm. Ja, zou kunnen, maar ik zou er niet op durven zweren zo tussen die anderen. Ik wel. Dit is de echo van een mens. Van een uh, man zou ik haast met zekerheid durven zeggen. We moeten nog eens een serie proeven nemen met dat mannelijk vrouwelijk van jou. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Philip. Goedemorgen, Goedemorgen professor. So, mag ik jullie voorstellen aan Rex Andrews... ...die vanaf vandaag aan de stap is toegevoegd. Dit is Harry Brandt, mijn wetenschappelijk medewerker. Hoe maakt dit? Meneer Brandt. Dit is mevrouw Margaret Goven, onze biologe. Hallo. Van en sergeant George Blake, technische dienst landmacht. Sergeant... Hoe maakt u het? En dit driemanschap doet het eigenlijke werk aan Biotar. Terwijl ik me bezig hou met de theorie, geven zij de antwoorden. Dat wil zeggen, zo nu en dan. Nou, oh, jullie doen het helemaal niet gek, Harry. Oh, ja, ja nee, nee. als je bedenkt hoeveel Tom en Kinder nog niet op papier had staan, toen hij stierf. Uh, sturen jullie je niet aan ons? Ga rustig door, dan blijven we even kijken. Wij zijn bezig met proeven op maximum radius met de buizen voor objectidentificatie. Uh, hoeveel is de maximum radius voor biodar op het ogenblik, professor? Uh, ongeveer 1500 meter. Ja, op het ogenblik. Maar George die denkt de afstand te kunnen verdubbelen... of verdrievoudigen door koppeling aan een van de vertragingscircuits. Zo, Sergeant. Ik denk wel dat het werkt. Zoals het nu is zitten we vast aan een bepaalde tijdfactor. Maar ik geloof dat we dat via een omweg kunnen opheffen. Als we de versterker... Wacht, ik zal het even tekenen. Is het nu een pen? Uh, uh, uh. Professor, voeten niet goed. Oh, pas op, hij valt. Ik heb hem. George, jij zijn voeten. Ja. Op de grond, maar. Ja. Margaret rol de jasjes op onder zijn hoofd. Uh -huh. Hier. Hallo. Hallo. Kamer 4. De dienst doet de arts, Vlug. Professor Jessup is wel gevallen. Zoek hem dan! Uh. Stil maar Philip. Rustig maar. Hij hoort je toch niet. Uh, geef me jouw jas ook even, Harry. We moeten hem warm houden. Hij voelt ijskoud aan. hij dat wel eens meer? Hij heeft erg last van migraine de laatste tijd, maar hij is nog nooit onderuit gegaan. Dan moet het wel heel erg zijn. Gek, ik ken hem al lang. Hij had een ijzeren constitutie, sterk als een paard. Tot hij hier kwam om de taak van McKinnon over te nemen. Toen is het begonnen. Wat dat het dan ook mogen zijn. De dokter zegt dat het niet ernstig is. Hij moet in bed blijven, in ieder geval vandaag. Loopt het werkschema niet in de waardoor door die aanvallen? Ik bedoel, heeft de professor niet de supervisie over uw werk? Moet hij uw plannen niet goedkeuren, zoals nu, dat nieuwe experiment? Ik wil niet onbeleefd zijn, maar mag ik u misschien vragen wie u eigenlijk bent? Alles wat we tot nog toe van u weten is uw naam. We zijn hier nog altijd bezig met een geheim project. Ik ben blij dat u zo reageert. Ik ben namelijk aangesteld als veiligheidsofficier voor het Bioda-project. Oh lieve hemel, neem me niet kwalijk, dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar is dat prikkeldraad en die schildwacht nog niet genoeg? Hebben we nou ook nog een professionele cipier nodig? Uh, twee, om precies te zijn. Maar beschouwt u ons niet als cipiers, Juffrouw koven? Wij zijn hier even goed voor uw eigen veiligheid als voor de veiligheid van het project. Ik heb me anders nooit zo onveilig gevoeld. Twee, zegt u? Inderdaad. Vanmiddag komt mijn collega Soet een Plat. Een vrolijke cipier? <laughs> Zeker om Margaret te visiteren op microfilms iedere keer als ze het pand verlaat. Hm. Moet ik nou lachen? Oh, even serieus. Wat moet dat allemaal betekenen, meneer Andrews? Tot nu toe hebben we geen enkel probleem gehad wat betreft veiligheid of geheimhouding. In het dorp doen de wilste geruchten eronder, Inderdaad, sergeant. Maar zoiets hou je natuurlijk. En trouwens, ze zitten er ver naast. Ik wil u niet beledigen, maar ik denk dat het alleen maar erger wordt... ...als u en die mevrouw een magentje gaan spelen. Die geruchten kunnen ons niet schelen... ...behalve dan dat de aandacht wordt gevestigd op Julie Towers. Wat ons wel kan schelen zijn eventuele spionnen uit andere landen, potentiële vijanden. Daar gaan we dan. Meneer Brent, waar bent u hier aan bezig... BioDAR, De eerste radar in de wereld, voor zover we weten, die reageert op levende wezens die via hun echo nauwkeurig gelokaliseerd kunnen worden. Biodar brengt een mens op het scherm die loopt in een dicht bos. En zijn positie is met een tolerantie van een paar meter en minder dan acht boogseconden exact te bepalen. Terwijl er niets anders reflecteert. Geen vegetatie, geen gebouwen. Via de automatische antenne kan Biodar een haas volgen die zigzag door het veld springt. Het kleinste object... ...dat u tot nu toe op het scherm hebt kunnen krijgen... ...was een eendekuiken in de vijver hier vlakbij die de moeder was kwijtgeraakt. Kleinere levende wezens verschijnen in de vorm van sterkere of minder sterke interferentie. U bent al een eind gevorderd met de positieve identificatie van de verschillende specie. De vergoven is ervan overtuigd dat van grotere diersoorten en mensen... ...zelfs het geslacht kan worden vastgesteld. Zij zelf krijgt daar dagelijks meer handigheid in. U kunt ook... U bent wel verdomd goed op de hoogte... Wat de theorie betreft, ja. Ik ben alleen zo'n week achter en ik hoop dat u me wilt helpen die achterstand in te halen. Mag ik misschien even uw identiteitsbewijs zien, of wat u dan ook hebt om u te legitimeren? Dat u nu pas op dat idee komt. Alsjeblieft. Ik dank u zeer. Hm. Ik kan er niet enthousiast over zijn, maar ja, u wordt ook maar gestuurd, nietwaar? waar? Ik dank u zeer. Ik zal u één ding zeggen, meneer Andrews. U zou een goeie hebben gehad aan Tom McKinnon als hij nog had geleefd. Bio, daar was zijn uitvinding en hij had hij het liefste met de hele wereld willen delen. Hij heeft de Defensie er alleen in betrokken omdat hij zelf geen middelen had om het project te ontwikkelen. Ik weet het, juffrouw Govan. Natuurlijk weet hij dat, Maggie. Tom heeft eens een keer een kwartje gegeven aan Biafra hulp, dus we hebben een dossier over hem bij de veiligheidsdienst. Maar dokter McKinnon is helaas gestorven, juffrouw Govan. We moeten de situatie onder ogen zien zoals die nu is... En zoals meneer Brent al opmerkte, daarvoor ben ik gestuurd. Goed. Nou, zoals u ziet, dit is de controlekamer van Biodar. Op deze vier schermen werden de binnengekomen signalen zichtbaar gemaakt. Buis A, die grote daar, ja. dat is de scanner. Daarop wordt een Biodar-kaart van de omgeving zichtbaar. Dat wil dus zeggen een kaart van menselijk en dierlijk leven zonder geografische gegevens. U ziet hier de puntjes, bijvoorbeeld hier op 140 graden, 800 meter. Dat is Globe Farm. Die helle vlekken zijn de stallen met een stuk of tien paarden. En deze meer verspreide puntjes... vee, uh, Stamboek, de trots van het dorp. Varkenshokken, kipperen. Van de boerderij zelf zien we op het ogenblik niets. Snachts is het een grote lichtende plek als de hele familie binnen is. Hier, jongens, kijk eens, daar bij het moeras. Zie je dat wild? Mm -hmm. De hele kudde dicht bij elkaar. Ze lopen. En hard ook. Ze Zijn zeker van iets geschrokken? Een knallende uitlaat op de grote weg misschien. Of Roemen Fairfax zit weer achter konijn aan. Dat dubbeloopsvallen maakt een herrie als een kanon. <laughs> in ieder geval, de antenne van scherm A draait zijn rondjes. 15 per minuut. De andere antenne kunnen we richten op één bepaald doel. Dan is het resultaat te zien op B, C en D. Het woord doel gebruiken uitsluitend in de zin van doel van observatie, meneer Andrews. Natuurlijk. Ik zal hem met de richtantenne eentje uitpikken voor u. Hier, de stal van Globe Farm. 140 graden, 810 meter. 810 meter. Elevatie 0. 140 graden. Ziet u, Margaret heeft de afstand op de buis. Ik heb de breedte. Naar de gegevens van buis A, de scanner. Nu zoekt George de juiste elevatie. Dan komt het signaal door op alle drie de buizen tegelijk. Ja, daar. Elevatie min 0,36... En die uh, golvende lijn op de buizen? Ja, dat zijn negen of tien paarden vlak bij elkaar. Allemachtig. Hoe weet u dat dat paarden zijn? Door de vorm, de vorm van de amplitude, die golflijn. Die leer je herkennen. Kijk maar, het eh, Afstand 830 meter. Mm -hmm. 830 meter ingesteld. 144,6 graden. Elevatie min 0,33. No, ja, dat zijn varkens. Ziet u het verschil in de vorm van de golflijn? Ja, scherper, maar langer. Hij leert het wel. We zijn bezig aan het stellen van de identificatiekrommen van de verschillende specimane. Daar is Margaret expert in. Onze dierentuin, dat is haar afdeling. Het wordt pas moeilijk als er verschillende specimane zo dicht bij elkaar zitten dat bio daar ze niet meer kan scheiden. Bijvoorbeeld een ruit op de paard met een hond die ernaast rent. Laat u niet voor de gek houden, meneer Andrews. Een dergelijke kromme zou Margaret in vijf seconden geïdentificeerd hebben. En dan zou ze er nog bij kunnen vertellen dat de hond een teef is. Hij is dan wel gestuurd, liefje. Maar ik mag hem niet. Eens. In... Koud als een kikker. Nare uitstraling. Mm -hmm. Snijdt wormen in stukken voor de lol. Terroriseert zijn moeder. Wij mogen het niet. Misschien beloert hij ons wel door een uitschuifbare veiligheidsdienst verder kijken. Hm? Oh. <laughs> Dan zou ik dat me liever niet doen. <laughs> Je bent een onverantwoordelijke idioot. Zo. <laughs> Even serieus hè. Tom Kinnon zou zich in zijn graf omdraaien weet dat ze in het dorp kletsen over dodelijke stralen en zo... ...maar nog grotere geheimzinnigheid, ja. Ik geloof niet dat dat de manier is. Ja? Wat is dan wel de manier? Mm -hmm. daar op de markt gooien, het hele project openbaar maken? En waarom niet? Want zou het bij het reddingswerk bijvoorbeeld niet prachtig gebruikt kunnen worden? Voor mm het -hmm. voorkomen met je eens. Maar Tom was een realist. Defensie of niks. Geen geld, geen Eerst Eerste vinding ontwikkelen... Dan proberen onder die geheimhouding uit te komen. Hm? Tom had er wel iets op gevonden. Ik weet hoe hij erover dacht. Daarom zou ik hem geen realist willen noemen, maar een onverantwoordelijke optimist. Harry! water! Hallo, Carl! Tom, maar weet hoe die fietsen eruit houden, maar die hier waarop hij erop rijdt. <laughs> IJzeren constructie, net als Carl zelf. En intelligent. Ik weet dat dat ding zijn eigen weg vindt. Denk je dat het een echo zal geven op Biodar? <laughs> <laughs> zou me niks verbazen. Wat doe jij opgewonden, Karel. Heb jij die afschuwelijke vent Andrews gezien? Je mag in onze club. Bij onze was het ook haat op het eerste gezicht. Oh. Jij zal toch wel niet veel met hem te maken hebben, Karl? Apparatuur kan hij begrijpen, maar jouw soort onderzoekingen gaan hem natuurlijk veel te ver. Hij heeft het jullie kennelijk nog niet verteld. Huh? Verteld? Vanmiddag kwam hij mijn kantoor binnenstuiven. U bent, geloof ik, dokter Karl Joing. Wapperend met documenten en pralend met zijn belangrijkheid als een pauw met zijn veren. Ik heb begrepen dat u een onderzoek verricht naar het mogelijk verband tussen het principe van biodar en de bekende verschijningsvormen van bovenzintuigelijke waarnemingen. Verdomme, het lijkt wel of het om de een of andere perversiteit gaat. Die embryo's is in staat alles pervers te maken. In ieder geval, ik zat er maar mee. Nou ben ik nogal tolerant, al zeg ik het zelf. Dus ben ik begonnen het hem uit te leggen op een manier die zelfs voor het kinderlijk stompzinnige brein van een veiligheidsofficier bevattelijk is. En wat zegt me die vent? Doet u geen moeite, dat is mijn terrein niet. Dat laat ik liever over aan mijn assistente. Die weet meer van uw tak van wetenschap. Wat, die vrouw die vanavond komt? Susan Platt. Nou vraag ik je, Susan Platt? Ah, sorry, Karel. die naam die zegt me niks. Wie is dat? Een renegaat, een disserteur, heeft de roeping verraden voor een paar zilverlingen. Dat zal wel dat Carl Ewing mij een afvaller genoemd. Maar hij meent het toch nooit zo ernstig, nietwaar? Ach, ik weet het niet. Wij zijn in ieder geval allemaal erg dol op hem. Nog Sherry? Nee, nee, nee, nee dank u. Ik ben ook dol op hem. Of hij nou boos op me is of niet. Hoe lang hebt u met hem samengewerkt op dat lab voor psychisch onderzoek? Nou, ik heb eigenlijk nooit met hem samengewerkt. We hadden alleen nog wel eens wat met elkaar te maken... Hij was meestal bezig met helderziendheid en telepathie. En ik zat achter klopgeest aan. Ooit ingevangen? In beide betekenissen van het woord, ja. Ik heb er een paar ontmaskerd als bedrog. Merkwaardig genoeg, meestal onbewust gepleegd. Oh. En ik heb er een paar gevonden waarvan de echtheid boven iedere twijfel verheven lijkt. Zelfs u zegt, lijkt. <laughs> ik hou mijn ogen open. Ik probeer vooroordelen altijd te vermijden. Zoals een goed detective betaamt. Bent u daarom overgestapt met de Veiligheidsdienst? Het <laughs> kan best zijn, ja. Ik kreeg die baan aangeboden en ik heb hem gepakt. Carl vindt dat desertie. Als dan hem lag, zou ik nog steeds jacht maken op klopgeesten. Harry, ik ben doodop. op. We wel aan een drankje. Oh. Oh, Maggie, dit is onze vrouwelijke cipier, Susan Platt. Margaret Gavin, onze biologe. Hallo. Hallo. Ik hoop dat u mij niet beschouwt als cipier. Daar gaat het niet om. Ik vind alleen al die geheimzinnig nodeloos en vervelend, dat is alles. Oh, misschien. Maar ik maak tenslotte de dienst niet uit. Ik doe wat me wordt opgedragen. Dat proberen we allemaal, zo goed mogelijk. Dan maakt u zich maar niet ongerust. Ik zal me wel aan de regels houden. <laughs> Daar twijfel ik niet aan. <clears throat> uh, meneer Brent. Zegt u maar Harry. We tutailleren elkaar hier allemaal. <laughs> Harry. Ja, Susan? Ik geloof dat je uh, Margaret zei dat ze aan een drankje toe was. Oh, neem me niet kwalijk, liefje. Zoals altijd. Ja, graag. Karl zei dat u gespecialiseerd bent in parapsychologie? Tot op zekere hoogte, ja. Als u daaronder wilt verstaan, de studie van paranormale fenomenen. Karl vindt dat ik me daar liever bij had moeten houden. Hm. Goeie, Carl. Meestal heeft hij nog gelijk ook. <laughs> ja. O, oh, winterwinden. Verzamel en verenig onze geesten tot één. Opdat dit werk gedaan wordt. Laat dit zo zijn. O vuur van het vuur, zet onze wil in vlam, opdat dit werk gedaan worden. Oh, het is zo oh, zijn. O water der wateren, vermeng de passie die in onze harten is, opdat dit werk gedaan worden. Oh, het is zo oh, zijn. O aarde van de aarde. Versterk onze opzet. Geef vorm aan onze voornemens. Opdat dit werk gedaan wordt. Laat u zo Laat u zo zijn. Laat is zo, Laat zo, Laat zo Brengt mij het offer. Nou, die erin. Voorzichtig. Heb hem. Hou even vast, dan kan ik het chassis aarden. Ben je niet een beetje optimistisch om het meteen maar met 6000 meter te proberen? Maar waarom niet? Of de modulator werkt of hij werkt niet. Dan is het toch hetzelfde of we 2000 of 6000 nemen. Boven de 7000 krijgen we vervorming van de tijdfactor, maar tot daartoe moet die lineair zijn. Zo, dat het. Nou, hou je vast jongens, dan gaat ie. Eerste scanner. Buis A aan. George, je bent geniaal. <laughs> Een goochelaar met elektronische trucjes. Mag meteen maar met sergeant-major. Niet gek, hè? Niet gek. De professor zal niet weten wat hij ziet. Moet je zien, helder als glas met alle details. Tot 6000 meter. Uh, Dorp, het, het lijkt wel een verzameling juwelen. Het zou gek zijn als het anders was. 700 sielen op een hoopje geeft echt al genoeg. Nou, letten we zeggen 500 op deze tijd van de dag. En daar... Ja, dat kan niet anders. Dat is de, de bus naar Greymouth. Kijk, hij rijdt over de Grote Weg. Hij is op woensdag altijd afgeladen. Nou zeg, dat zal een verschil maken. Dan we ook het dorp kunnen krijgen. En die boerderijen in het dal. Ja. Oh, geweldig. Hé, hey, dat is gek. Wat? Hier, rond 250 graden. Vanaf 3000 meter en verder. Maar daar is niets te zien. Een, een heel donker stuk op de buis. Ja, en dat kan niet. Geef de is. Nee, die andere. 1 op 25.000. Dank je. Eh, 250 graden. 3000 meter. Dat moet de magdeheuvel zijn. Oh, nou, dan is het niet zo gek, dat begrijp ik wel. De maagdenheuvel is nog altijd zo'n kleine 200 meter hoog. En alles wat erachter ligt, daar kunnen de antennes niet bij. Nee, je snapt het niet, geloof ik. De maagdenheuvel zelf is zwart. Dat kan niet, daar geloof ik niks van. Hij ja, heeft gelijk. De top van de maagdenheuvel is... Wacht eens even. Eh, precies 3.160 meter hier vandaan. En dat donkere stuk begint... Laten we even precies kijken met de richtantenne. Ja, oké. Okay. Eh, 250 graden, zeg je? 252. Heb ik... Afstand 3.160 meter ingesteld. Goed, god. Dat moet het zo ongeveer zijn. Ja. Even zoeken. Er is niets. En die hellingen wemelen van leven. We, we zouden op zijn minst interferentiestraling moeten hebben van klein gediert. Maggie, al de afstand eens iets terug. Mm -hmm. Langzaam. Dan zoek ik in de breedte. George, hou jij de elevatie in de gaten? Ja. Goed. 31,40. 31,20. Mm -hmm. 31,00. 31, nog steeds niets. 29,80. 29,60. Het is krankzinnig. 29,00. Wacht even, ja. Ja, ik krijg interferentie op 28,60 meter. Ja, hier ook. En hier op zee. Nou, daar hoeven we niet meer aan te twijfelen. We kunnen het nog een paar keer proberen, maar... om de een of andere reden krijgen we een dode plek. Zo'n 300 meter rond de top van de heuvel. Een glooiende helling die je hier vanuit het raam kan zien liggen. Dat zei je al, dit is krankzinnig. Hier op de scanner, die dode plek moet zo'n 600 meter breed zijn. Het is alsof iemand een cirkel heeft getrokken, prachtig rond... met als middelpunt de top van de maagdenheuvel. En daarbinnen vangen we geen echo. Maar, maar zoiets kan toch niet, of wel, George? Laten we professor Joseph er maar eens bijhalen. Hier is iets heel geks aan de hand. Die ligt nog in bed. De dokter heeft gezegd dat we hem nog maar een dag met rust moesten laten. Goed, laten we onze tijd dan gebruiken om wat feitenmateriaal te verzamelen. Maggie, we gaan met de Land Rover naar de Magdeheuvel. We nemen walkie talkies mee, magnetisch kompas. Kijk, de hele troep. George, jij blijft hier, ook met een walkie talkie. Jij volgt ons op scherm A en wij houden radiocontact. Geen gek idee. Verder kunnen we niet. De rest zullen we moeten lopen. Ja. Nog een kleine 400 meter naar de top, schat ik. Heeft George ons nog op zijn schijm? Even kijken. Fox, hier easy. Hoor je me, George. Over. Easy, hier Fox. Ontvangst uitstekend. Over. Fox, hier easy. Heb je ons nog op de buis? En zo ja, welke afstand? Over. Easy, hier Fox. Ja, twee heldere punten op 2745 meter. Ik haal 2745 meter op de breedte van de heuveltop. Over. Fox, hier Easy. Mooi zo. We klimmen nu naar boven. Als onze echo wegvalt, als hij wegvalt, roep ons dan op. Begrepen? Over. Easy, hier Fox. Roger. Maar misschien valt ook het radiocontact weg. God mag weten wat daar los is. Over. Fox, hier Easy. Dat is één van de dingen die ik wil onderzoeken. Over. Kom, Maggie. die gaan zo'n anderhalve meter per seconde. Doe maar kalmte aan. Over. Fox, hier easy. Voor sommige mensen is een beetje inspanning niet slecht. Sluit erbij. God, wat een verlaten boel is het hier. Ja. Ik weet niet waarom. De dichtstbijzijnde boerderij is nog een kilometer verderop... ...maar hij lijkt wel 100 kilometer weg. Ik begrijp wat je bedoelt. Beklemmende atmosfeer hier. Hmm. Zeg, die stenen daar. Wat stellen die voor? Die kring rechtop opstaande daar op de top van de heuvel. Uh, de twaalf maagden? Huh? Uh, zo noemen ze ze tenminste in het dorp. Klein soort Stonehenge. Uh, zoiets. Uh, eind van het stenen tijdperk, zegt Carl. Zo'n... Uh, 2000 voor Christus. Is er ooit iets wat die man niet weet? Harry, ik heb het koud. Blijf hier een beetje, ja. Nee ik, ik bedoel... Is er iets, Maggie? Nee, er is niets. Maar het is niet de wind. Daarnet een paar meter terug. Oh, het was net een soort uh, kougrens. Heb jij het niet gemerkt? Nee. Er liep zeker iemand over je graf. Kom. Ah, zal wel. Het is in ieder geval nu over. Hadden we maar een uh, slokje van het een of ander meegenomen. Ja. Fox, voel je me, Harry? Over. Fox, hier Easy. Ontvangst goed. Wat is er? Over. Easy, hier Fox. Ik ontvang geen echo meer van jullie op de buis. 25, 30 seconden geleden zijn jullie verdwenen. Tot dan toe is het signaal prima doorgekomen, helder en duidelijk. Toen is het verdwenen op dezelfde afstand. 2860 meter, over. Fox, hier Easy. Dat is te gek. Ik kan van hier af onze antennes zien. Ligt het niet aan je elevatie? Over. Easy, hier Fox, kan niet. Want ook de scanner geeft geen signaal meer. Het signaal was voorkomen helder tot jullie in die dode zone kwamen. Toen is het opgehouden. Het is opgelost, in het niets. Over. Fox, hier Easy. Wat dan ook de oorzaak mag zijn, het heeft in ieder geval geen invloed op de radio. Dat is tenminste iets. Wij gaan verder naar de top. Daar nemen we contact met je op. Oké? Okay? Over. Easy hier, Fox. Roger, uit. Fox hier, Easy. Hoor je me, George? Over. Easy hier, Fox. Spreek maar over. Fox, hier is hij. We zijn nu op de top, midden in de cirkel van de rechtopstaande stenen. Hoe noemen ze die ook weer? We kunnen nog steeds de teuren met de antennes zien. Over. Easy hier Fox. Die stenen heten Menhias, als je het weet wel. Nog steeds geen signaal. Als we zo vertrouwen op biodeur, dan bestaan jullie op het ogenblik helemaal niet. Dan zou dat trouwens helemaal niks gaan zijn. Over. Fox, hier is hij. Behalve Maggie en ik zijn hier een hoop konijnen. Hè. God mag weten hoeveel vogels. Er is iets met deze heuvel, iets heel geks aan de hand. Blijf proberen, George. Dan kijken wij hier een beetje rond. Over. Easy here, Fox. Roger. Uit. Ha. Iets heel geks is een goeie. Luguber. Dat is meer op zijn plaats. Harry, het bevalt me niks. Kom, liefje. Er moet nog een reden voor zijn. Die zullen we vinden ook. Alsjeblieft. Hier is de geiger teller. Het zal wel niks zijn, maar we moeten tenslotte alles proberen. Ja, je hebt gelijk. Ik zal een paar kompasmetingen doen. Eerst onze eigen antennes. Ik wou dat we Carl hadden meegenomen. Waarom? Wat had hij eraan kunnen doen? Ik weet het niet. Vergis ik me, of... De kompasnaald dwaalt. Hij blijft niet op één punt staan. IJzer in de grond? Of ik sta te trillen. Dan <hast> het ding eens even neerleggen. Hier. Die platte steen in het midden. Nou, de Geiger teller geeft geen uitslag. Normaal niveau. Dacht ik wel. Maar kijk eens hier naar die naald van de kompas. Hé. Hey. Het lijkt wel of die langzaam schommelt heen en weer. Niet zo'n klein beetje ook. Graad of drie naar beide kanten. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Harry, die steen. Het, het lijkt wel of er vlekken op zitten. Roestvlekken. Zeg, begin jij nou niet ook nog eens een keer gewoon erosie? Ja, misschien. Kijk, de, de grond aan deze kant. Er zijn plagen afgehaald en weer teruggelegd. Het lijkt wel zo, ja. Wachten, we zullen er eens kijken. Oh, god, nee. Waarom begraaft iemand verdomme een paar poppen op de top van de maagdeheuvel? Het zijn geen poppen, Harry. Het zijn figuurtjes geboetseerd in was. Inderdaad. Zeg, denk je dat een of andere idioot uit het dorpje heksje komt spelen? Als je dat spelen kunt noemen. Voor mij is dit dodelijke ernst. Zeg, die, die linkse, wat heeft die in zijn hart? Naald. Verwoest. een behoorlijke tijd inzitten. Een maand of twee, drie op zijn minst. En op wie lijkt dat poppetje? Mager, kaal. En, en dat gezicht. <laughs> ja... Dan ga ik zelf ook spooken zien, geloof ik. Ik dacht even, heel even, dat het sprekend leek op Tom McKinnon. Het is Tom McKinnon. En hoe lang geleden is hij gestorven? Een maand of twee, drie geleden. Nee, Maggie, dat is te gek. Dat moet toeval zijn. Ja, en die, en die andere dan? Zie jij een naald? Nee. Alleen een stuk ijzerdraad om het hoofd... met een soort spijker om aan te draaien. Niet zo verroest als die naald. Moet nieuwer zijn. Kort en dik... Met een baard? Philip Jessup, onze prof. En wie leidt er de laatste tijd aan een ernstige vorm van migraine? Welke idioot dat dan ook een rotgrap heeft uitgehaald? We kunnen die ondingen nou in ieder geval stuk gooien. Nee, nee, nee, nee. Harry, niet doen. We nemen ze mee. Precies zoals we ze gevonden hebben. Ik wil wel eens weten wat Carl Ewing ervan zegt. Ik heb zo'n idee dat dit iets is dat op zijn terrein ligt. Maggie, liefste. Het ziet er misschien griezelig uit. Maar je neemt het toch zeker niet serieus, hè?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 U hebt geluisterd naar De Dode Cirkel. Het eerste deel van een hoorspel in zes delen, De Twaalf Maagden, door Stuart Ferrer, in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Harry Brent, Tom van Beek. Margaret Govern, Els Buitendijk. Sergeant George Blake, Paul van der Lek. Professor Philip Jessup, Jan Burkus, Dr. Carl Ewing, Frans Somers. Rex Andrews, Hans Kersenbarg. Susan Plat Corrie van der Linden, Ruben Fairfax, Hans Vierman, Joe Gurney, Bert van der Linden en Bill, Johan de Sla.